De winter is erg te spreken over de beslissing. Ja, ik ben echt heel erg blij en ongelooflijk opgelucht. Want het heeft een ongelooflijke impact op mijn privéleven gehad. En zoiets hoort gewoon is werk. Dus het hoort eigenlijk niet in mijn privéleven thuis. Maar het OM heeft echt heel goed naar alles gekeken en komen tot de conclusie dat ik als journalist gewoon netjes heb gehandeld. En dat is er ook wel weer een uh, pluimpje dat ik van ze heb gekregen. Dus daar ben ik wel blij mee.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 SAAP gaat tegen de uitspraak in beroep. De handel in aandelen van het bedrijf blijft voorlopig geschorst. Bij een boerderij in het Gelderse Empen zijn inspecteurs aan het graven naar dierenkadavers. Op het terrein van de overleden veehouder zijn al 15 dode koeien gevonden. Maar volgens het landelijk registratiesysteem hebben er meer runderen in de stallen gestaan. De Voedsel- en Warenautoriteit begon met het onderzoek naar een tip over verwaarlozing van dieren bij de boer in Empen. De boer die pleegde onlangs zelfmoord.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag daar staat ook een lange file tussen Roelovarensveen en Zoete 7 kilometer. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 de ring van Amsterdam. Dat levert 3 kilometer op bij Sloten. Er zijn twee rijstroken dicht en dat gaat ook even duren daar, want er is een vrachtwagen bij betrokken. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem 3 kilometer bij Bunnek. Dat heeft te maken met een auto met pech die op de A27 staat van Gorkum naar Utrecht. De file daar is voorknopend. De veert drie kilometer en daar is één rijstrook dicht.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Je zou zo'n kit hebben. Ja, eng hè? Mm. Hartelijk welkom terug bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze zender Radio 1. Met ons panel Klinkende Munt. Daartoe zitten hier in de studio Frans Andriessen. Hartelijk welkom, meneer Andriessen. Goedemiddag. Door alle files, alle regen heen, op tijd de studio gehaald. Oud-minister van Financiën. In het kabinet van Acht Wiegel. Vonden wij zo leuk om nog eens even te benoemen. Ja. En ook oud-Eurocommissaris, en dat was voor handelspolitiek. Onder andere. Onder andere. Ja, maar we gaan niet alle ouds opnoemen. Nee, Dan zijn we heel lang bezig. Dat is niet nodig. <laughs> Joop Schippers, hij is uh, niet oud, maar gewoon nog steeds... hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit van Utrecht. En in de studio in Rotterdam zit nog steeds... we spraken al eerder met hem Theo Kokken... en hij is hoogleraar risicomanagement verbonden aan de VU. En wij gaan even actueel in op het nieuws dat uh, de rechter Saab niet gaat redden. Nee, de rechter heeft besloten om Saab geen faillissementenbescherming uh, te geven... Dat ging dan in de vorm dat er een toezichthouder zou komen. En die gaat dan de zaak reorganiseren en op basis van plannen die meneer Victor Muller, de baas van Saab, euh, zelf bedacht heeft. De rechter heeft gezegd, die plannen vind ik veel te vaag. Joop, wij spraken elkaar vanmorgen aan de telefoon. En jij was er eigenlijk van overtuigd dat die rechter mee zou gaan, dat hij er toe zou kennen. Klopt, Dat illustreert maar weer eens dat economen de toekomst niet kunnen voorspellen, zelfs geen twaalf uur van tevoren. Ja, <lacht> dus <dat, lacht> we dat al. Maar ja. goed, dit was natuurlijk ook een juridische beslissing. En ik, nou ja, laat ik zeggen, die rechter heeft uh, heel duidelijk gekeken van uh, wat is uh, vanuit het perspectief van verschillende be, uh, belanghebbenden uh, de beste oplossing. En ja. heeft er daarom voor gekozen om uh, nog niet tot uitstel van betaling over te gaan. Maar wat ik me nou afvraag is, um, uh, Saab heeft ook al besloten om een hoger beroep uh, te gaan. Ik weet niet wanneer dat dient. Uh, maar. Uh, is het tot die tijd zo dat ze dan wel feitelijk uh, faillissementsbescherming hebben? Dat niet een of andere partij kan zeggen: en dan gaan we faillissement aanvragen, dat eerst het hoge beroep gediend moet hebben? Nou, dat als niet-jurist en zeker geen kenner van het Zweedse recht, zou ik daar niets over durven Andrije, zeggen. Andrije, we, uh, Frans Andries, zou je dat weten? Ik zou het ook niet durven te zeggen, maar. Wat denkt u dat er aan de hand is met wat er nu gebeurd is? Wat SAAP eigenlijk probeert en wat de verschillende partijen. Er is een Chinese geldschieter die maar niet over de brug komt. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Ja, het, het, het zou kunnen dat men verwacht dat uh, in het geval van een. Uh, van een. Uh, deconfiture. Uh, ik zeg het, uiteindelijk de. De winst, als ik het zo noemen mag... want er is natuurlijk in de confiture in principe geen winst. Er is alleen maar eigenlijk maar verlies. Maar in ieder geval de, de voordelen voor bepaalde partijen... groter zijn dan de nadelen. En ja. dat zou wel eens de reden kunnen zijn... dat men zo aangemaakt en zo, zo, zo terughoudend is. Ja, die Victor ja. Muller is bezig met Chinese investeringspartijen. Twee partijen worden genoemd. Zou het dan zo kunnen zijn dat die net zo lang wachten... tot er een deal komt waarbij een deel van de schulden kwijtgescholden worden... waar dan die Chinezen niet verantwoordelijk en niet dingen voor zijn? Zou dat kunnen? Ja, dat dat, dat, het zou best kunnen dat ze dat risico bewust aan het lopen zijn... omdat ze rekening houden met het feit dat uh, er heel grote belangen... ook van de eurolanden, in deze hele affaire op het spel mm -hmm. staan. En dus, dan denken ze misschien dat ze daar beter van zullen worden. Theo Kokken, uh, wat denkt u? Wat, wat speelt hier allemaal mee? Het is een het intrigerend gebeuren. Ja, ik, die Chinezen staat die iedere keer ergens op de hoek te kijken... <laughs> maar uh, het kan natuurlijk ook zijn dat hij al heel lang aan het trekken is. Want uh, hij heeft eigenlijk een failliet bedrijf overgenomen... Mm -hmm. Uh, en hij maakte zelf een paar auto's en hij nam uh, een, een enorm concern over. Ja, dat, dat, dat zat op zich al, al een hele rare uh, zeg maar ratio tussen zijn eigen bedrijf en dat andere bedrijf. En daarna is hij gaan zoeken naar geld en iedere keer zegt hij nog even wachten. Maar ergens houdt het natuurlijk voor die schuldeisers wel op. Ja. Maar die kunnen, ja, want die, dat was de vraag, weet u dat eigenlijk? Of, dan, of die in die tussentijd, totdat dat hoger beroep dient, heb ik het niet over de werknemers, maar over alle toeleveringsbedrijven bijvoorbeeld, die ook nog geld van hem krijgen. Zijn die dan ook even koud gesteld nu, weet u dat? Nee, net als meneer Schippers zei, ik heb echt uh, nee. geen idee hoe dat, uh, er zijn juridische details uit. Uh, er wordt hier gepokerd op hoog niveau, geloof ik, meneer Kokker. Toch, of niet? Ja, of gepokerd, of het is gewoon een eindspel. Kijk, als er helemaal niemand is, ja. en ook gewoon God, hij gewoon dat hij het zoeken is, maar hij is ja. wel heel lang aan het zoeken, ja. Dat, uh, toen hij het bedrijf overnam, wist je al dat hij kon gaan zoeken. Ik ja. dus, uh, kan ook met mijn bedrijf wel uh, JP Morgan over ja. gaan nemen. Maar het uh, lijkt me re redelijk onwaarschijnlijk als die, uh, <laughs> dat die zou kunnen redden als ze de problemen <laughs> dat zitten. Dat lijkt me ook. En nu gaan we een bruggetje maken. Namelijk, ook in Europa wordt er gepokerd en zo dus is je dat. <laughs> Deze brug nemen wij niet. Nee. Het kabinet heeft uh, ineens heel duidelijk gesproken als het gaat om Europa. En behoorlijk uh, pro-Europa. Dat moet enige verbazing wekken hier en daar. Ja. Uh, Rutte heeft gezegd een speciale eurocommissaris te willen... die de lidstaten hardhandig aan de begrotingsdiscipline gaat houden. Een te hoog tekort of een te grote staatsschuld moet dan bestraft worden... zonder uh, uh, directe last- of ruggespraak. Mag dan uh, die commissaris dat gewoon doen. Bestraft worden met het intrekken van subsidies, het beboeten... en uiteindelijk, als een land echt helemaal niet wil luisteren, zegt Rutte... dan moeten ze de eurozone maar uitgegooid worden. Nou, dat kan dus niet. Nee, het is een indringend verzoek om, om te zelfstandig... Vertrekken de eurozone te verlaten, want meneer Andriessen... je kunt ze er niet uitschoppen, hè? Het is misdragende landen. Er is geen... Eh, ik, ik, ik denk het niet... Nou ja, Je weet natuurlijk nooit... als er een evidente wanprestatie zou zijn... van een deelnemer in het Europroject... zeer evident zich niet zou houden aan de afspraken... Dan zou het, ik kan me kunnen voorstellen dat er een soort van juridische overmacht gaat ontstaan, die het mogelijk maakt om iets te doen. Maar in principe hmm. moet het wel via een nooit ordelijke instantie lopen. Dat wil zeggen, via de rechter. Maar is tot... het een goed plan op zich? Wat Rutte en de Jager nu uh, uit de hoed hebben getoverd? Het is mij nog iets te vaag om, om er heel erg uh, concreet over te kunnen zijn. Kijk, wat ze willen, is blijkbaar een commissaris, dus een lid van de Europese Commissie. Die hebben we al. Zou je ja, zeggen? Ja, die, die is er, die dan specifieke bevoegdheden zou moeten krijgen. Ja. Die je een beetje zou kunnen vergelijken met de bevoegdheden die je op de huidige concurrentiecommissaris heeft. Dat was dus was een wasneeuwshoes, die toen zo'n enorme boete aan Ja, aan kijk, uh, de, uh, een concurrentiecommissaris kan dus zelfstandig beslissen of een afspraak die bedrijven hebben gemaakt, al dan niet in dus strijd is met het Europese recht. En dan kan zelfs een boete opleggen, een sanctie aan, aan, aan stellen. Daar kunnen dan de bedrijven tegen een gaan bij het Europese Hof. Dat gebeurt ook heel dikwijls. Maar dat is dus een vrij vergaande bevoegdheid... Mm -hmm. die overigens ook een verdragswijziging zou eisen. Je zou dat niet zonder meer even kunnen afspreken met elkaar. Maar dat zit toch in het voorstel van Rutte? Uh, dat zit inderdaad in het voorstel. Maar wat vindt u dan vaag? Wat moet welk punt moet concreet aan wat u betreft? Wat mij betreft, uh, ik, ik zou iets preciezer willen weten... waar de minister van Financiën staat. Want de minister van Financiën heeft nog niet zo lang geleden gezegd... dat het overdragen van bevoegdheden niet zou betekenen... dat er meer bevoegdheden naar Europa gingen. U heeft het over Jan Jager. Jan Jager. Ja. En als, dat is nou deze keer niet herhaald... Hier wordt nadrukkelijk wel gesproken over een overdracht van bevoegdheden. Maar ik zou wel, En de jager heeft een verklaring mee afgelegd. Ik zou toch wel graag van Jan de Kees de Jager zelf willen horen... of hij nog achter die standpunt van een paar dagen geleden staat. Want het is nog niet zo lang geleden dat hij dat mm -hmm. zei. Of dat hij nu inderdaad het standpunt deelt. Er moet een sanctie kunnen komen... Uh, zonder uh, uh, dat daar de ministerraad of wat dan ook aan te pas komt. Dat is overigens, moet ik wel zeggen... Een vrij vrijgaande stap. Ja, hij schijnt wel gezegd te hebben... en daar heeft de ING-bank weer op gereageerd... maar uiteindelijk is het wel zo dat de lidstaten zelf verantwoordelijk blijven. Trek je dan niet gelijk de hele kern uit het voorstel als je dat zegt? Dat vond die man van de ING. Ik meen dat de ING-bank was. Ja, ik, ik, heb, ik heb ook zo'n commentaar gelezen. Ja, natuurlijk is het zo dat... Eh, als, hij, als die commissaris zou zeggen dat besluit is onjuist dan zullen de, de, de landen die het aangaat dat besluit moeten annuleren... of moeten niet mm. moeten uitvoeren, of wat dan ook. Dus die, die, die uitvoering daarvan komt dan natuurlijk toch weer terecht bij de lidstaat. Ik zou ja. ook zo'n bevoegdheid heel duidelijk en precies willen regelen in het verdrag... en zeker willen weten dat als er zo'n bevoegdheid wordt uitgeoefend... wie dan op welk moment voor wat exact verantwoordelijk is. Ja, Theo Kokken, want uh, meneer Andriessen zegt terecht... Mm. het is een vrij vergaande stap. Je hevelt nogal wat soevereiniteit over, maar is dat ook niet of bevoegdheden over, is dat ook niet wat er precies nodig is... om eens een keer uit deze rotzooi te komen. Niet altijd maar weer voorzichtig blijven en zeggen... ja, maar jeetje, dat moet, moet je niet gewoon eens een keer keihard ingrijpen. En verre, grote, ferme stappen nemen. Ja, je had al lang keihard moeten ingrijpen natuurlijk... toen uh, Griekenland uh, eigenlijk uh, gewoon failliet ging. Mm. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben de belastingbetaler uh, laten in de Noordelijke Europa... laten opkomen voor de, uh, voor de obligatiehouders uh, van die Griekse uh, bonds... Die, die hebben ze allemaal uh, in feite beschermd. Met een hele constructie. En zeggen ze: ja, de banken gaan ook meebetalen. Dus die banken die, die moesten 20% meebetalen, maar die hadden eigenlijk al 50% op hun obligaties verloren. Dus die kregen er gewoon 30% bij. Hmm. Ja, dus op op zo'n manier ga je natuurlijk zowel banken in Europa voor dan denken van nou, we krijgen toch al ons geld wel terug. Slendie, uh, slendie ja. En de discipline van de overheid is uh, nou, we worden wel uh, gered. Terwijl ze nu gewoon een normale herstructurering hadden gehad. Bas Jacobs die noemde gisteravond een, een Europees Monetair econoom. Fund. Ja. Econoom. Die zei van. Net als je IMF hebt, zou je misschien een Europees Monetair Fonds moeten hebben. Maar dan moeten die. En met, met vergaande bevoegdheden. En anders gewoon failliet laten gaan. Want op deze manier uh, is het. Uh, als je het vergelijkt met de pensioenfonds. Want ik uh, ben natuurlijk gedeformeerd. Maar dan zie je dat, dat het weer. Ja. Doorschuiven is naar jonge generaties. Want alles komt er nu bij in de vorm van schuld. Ja. Joops Joop, jo, ja, daar wil ik iets aan toevoegen, Joop. Uh, Trichet, de baas van de Europese Centrale Bank, die heeft gezegd: nee, er moet een minister komen. En een minister, en die moet niet alleen boetes kunnen opleggen, nee, die moet ook nog eens een keer de, uh, uh, kunnen ingrijpen in de totale ec economie van, van een land. Ja, als ja, hij ziet wat een, dat de minister die van financiën van een land ook heeft. Ja, precies. Als hij die, als, als die vindt dat in land A de arbeidsmarkt niet fun functioneert, dan moet hij die, die meer flexibel kunnen maken, wat dan ook. Is dat beter, vind jij? Nee, dat lijkt mij niet. Uh, mij lijkt die constructie van een eurocommissaris... met vergelijkbare bevoegdheden als de eurocommissaris medediging. Dat ja. lijkt me uiteindelijk op lange termijn de beste structurele oplossing. En daar moet je inderdaad de bevoegdheden heel precies vastleggen. Maar dat voorkomt, dat besluiten op dit punt... dat, dat, uh, dat die de speelbal worden uh, weer van alle bewindspersonen... van alle verschillende landen. Dat alle ministers van Financiën weer bij elkaar gaan zitten... en zeggen, nou, toch niet, toch? het hoeft toch niet zo ja. erg. En dat is waar het de afgelopen jaren ook gekeerd is gegaan, dat ja. wij spreken Frankrijk en Duitsland, dan zeiden ja, nee, maar de spelregels gelden voor ons toch niet helemaal uh, zoals die voor ja, andere gelden? Ja. Ja, dat... is en niemand heeft het nog ja. gehad over democratische controle op een en ander, hè? Nou ja, dat, dat is natuurlijk een groot punt wat hier speelt. Kijk eens, het lid van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor zijn beleid aan het Europese parlement. Ja. Alleen, er zijn er heel weinig mensen in Europa die geloven dat de verantwoordings afleggen aan het Europees parlement voldoende is... om de democratische gehalte uh, overeind te houden. Nou, Dan zou ik zeggen, dan moet je daar wat aan doen. Maar hoe kan je daar dan wat aan doen? Dan ja, nou, moet het, ja, het Europees dat, parlement dat, geupgraded worden. Dat, dat, dat, dat parlement zou natuurlijk zelf daar meer bovenop moeten zitten... meer als de bok op de havenkist. Meer druk moeten uitoefenen op de, op de politiek. Dat zou het parlement kunnen doen. Maar het parlement is natuurlijk zelf... Ja, ook weer een conglomeraat een, een, een van verschillende eh, nationale en andere belangen. Dus dat is ook allemaal niet zo makkelijk tot stand te brengen. Ja. Eén ding is natuurlijk zeker, het, het, het, het, de oorsprongsfout van de hele EMU ligt in het begin. Ja. Toen wist men dat zonder overdracht van bevoegdheden één munt niet kan bestaan... Mm -hmm. Dat kan toch ook in nationale landen niet? Nee, zeker. Ja. En dat geldt dus ook voor een internationaal gezelschap. Die stap heeft men nooit willen zetten. En zelfs op dit ogenblik is de bereidheid om die stap te zetten... Ik ben eerlijk gezegd verbaasd over wat Rutte nu gezegd heeft. Want ik heb verbaast, ook al heel ik. andere geluiden gehoord de afgelopen periode. Ik bent prettig verbaasd. Je bent daar ik. prettig over ja. verbaasd. Ja. Ja. Ik hoop dat hij het waar kan maken. Ja. Maar uh, constaterend dat de fout... Hoe lang geleden dan dus? Is het, is de, uh, uh, zeg maar tien jaar tien tien jaar geleden. Ja. Daarmee schiet je niet zo reuze veel op. En er is niet veel veranderd. Zeg je daar dan eigenlijk mee... Het is ten dode opgeschreven. Die fout werd toen gemaakt. Ze maken de fout nu nog. Het is zo moeizaam om, om duidelijk te maken... dat er ook gewoon een, een, een, een, dan eigenlijk één economische regering moet zijn. Laten we er maar mee ophouden. Kijk eens, het een verschil enorm verschil met tien jaar geleden. Toen we tien jaar geleden met de euro begonnen... toen hadden we de verwachting dat het een geweldig positieve bijdrage... aan de economie en aan de, aan de hele economische activiteit zou zijn. Nu hebben we tien jaar de euro gehad. Nu weten we dat dat zo is. Ja. En voordat je die verworvenheid opgeeft... Nou, dan, dan moet er heel wat gebeuren. Dus het eigen belang... Nee. Van de lidstaten van die 17 die de euro uh, hebben, mm -hmm. is zo groot bij het handhaven daarvan dat ik voorlopig geen reden heb om nee. aan te twijfelen dat de euro in stand zal blijven. Niemand. Niemand. De ramp moet nog veel groter worden. Joop, heel kort. Of dan nee, gaan we niemand, niemand wil uiteindelijk dat die euro omvalt. Dus uiteindelijk komt iedereen toch in beweging. En iedereen probeert wel zo laat mogelijk in beweging te ja. komen. Maar bewegen zullen ze. Oké. Okay. Joop, Schippers. Tegenvalletje voor het kabinet. Want de bezuiniging op het persoonsgebonden budget... levert geen 900 miljoen op. Maar ten hoogste 600. En het, dat is allemaal uitgerekend door het CPB. Het Centraal Planbureau. En die hebben ook nog eens gezegd... als de staatssecretaris mevrouw Van Zanten meent... wat ze zegt, dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt. Dan is bezuinigingsresultaat nul. Ja. Uh, wat is hier gaande? Ehm... Um... De hele discussie is begonnen met de constatering... dat er te veel geld uitgaat aan het, PG, aan het persoonsgebonden budget. Uh, dat heeft te maken met aan de ene kant dat uh, nou ja, ik zeggen, er steeds meer mensen komen... die er een beroep op doen, maar ook dat de mensen die er een beroep op doen... uiteindelijk uh, er meer beroep op doen dan eigenlijk de bedoeling zou zijn. Nou, nu is de vraag van hoe organiseer je dat? Eigenlijk kun je het vergelijken met, uh, met een lunch. Uh, als mensen moeten lunchen kun je zeggen van we geven ze een lunchpakket, een zak... en daar zit voor iedereen één krentenbol, een broodje kaas, een broodje ham... en. Een... En een, een appel in. Bekertje, en een appel in, een bekertje melk. Uh, als iedereen dat krijgt, krijgt niet iedereen datgene wat, uh, wat hij of zij nodig heeft. Blijft er een hoop in die zakken zitten. Soms ontstaat er misschien ruilhandel en moet er een hoop weggegooid worden. Het is een heel overzichtelijk, heel simpel sy systeem. Geen uitvoeringskosten. Een andere manier is een lunchbuffet, waar iedereen gewoon gratis mag pakken. Nou, Dan laden mensen hun bordje vol, maar dan eten ze wel datgene wat ze lekker vinden. En krijgt halen. iedereen wat ze, precies, wat ze precies willen. En een derde systeem, en dat is het systeem van het persoonsgebonden budget... is met uh, lunchbord dat iedereen bij wijze van spreken drie gerechten eruit kan kiezen... Uh, en nou ja, die waar hij of zij het meeste behoefte aan heeft. Ja. Als je dat doet, uh, dan nou ja, ik zeggen, is het uiteindelijk het meest efficiënte systeem. Alleen, er waren op de, op de tafel te veel gerechten waaruit gekozen konden worden. Ja. Als je de, die keus beperkt, dan kun je wel tot bezuiniging komen... Uh, zonder dat je ook mensen in de knel brengt... dat ze niet meer datgene krijgen wat ze nodig hebben. Theo Kokker in Rotterdam, pensioendeskundige... Laat je licht ja. hierover schijnen. Persoonsgebonden budget. Het leek mij, en uh, wat volgens mij zegt meneer Schippers, dat ook een, uh, een heel goed uh, werkbaar iets. En mm -hmm. als je het uh, helemaal afschaft, dan is het een drama. Maar als je het iets uh, soberder maakt, dan lijkt het me wel uh, kunnen werken. Ik zal blij zijn als het uh, doorgaat. Hmm. Wel, als het doorgaat. Ja, meneer Andries, het lijkt het zoveelste voorbeeld... van een, uh, een voorstel van dit kabinet om te bezuinigen. Wat absoluut moet gebeuren. Wat gewoon praktisch weer niet haalbaar is. En wat in de praktijk ook helemaal niet dat oplevert. Wat ze zeggen dat het oplevert. Of waar de meerderheid in de Kamer voor gaat liggen. Wat ook al een paar keer gebeurt. Dus nu ook alweer met de bezuinigingen op, het, uh, op uh, Veilig Verkeer Nederland. En die onderzoeksstichting voor Veilig uh, Verkeer. Het is een soort, uh, nog even afgezien van inhoudelijk over het PGB... je krijgt een soort déjà vu bij alle plannen en alle stoere taal die ook gezegd moet worden... hoor, maar die gewoon allemaal in de praktijk niet haalbaar blijken. Waar is het kabinet mee bezig? Ja, wat u nu aanraakt is in feite het functioneren van de huidige democratie. Zo is het maar net. En je, we moeten dus constateren... dat eh, dat, dat begint al bij de, de, de keuze die de kiezers maken. Je ziet dus een totaal loskomen van gevestigde uh, opvattingen en ideologieën op, op, op, op, op politiek gebied. Uh, de, de kiezer is, is, is, is vluchtig, is, is, is, uh, die, die, die zweeft. Ja. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat is een internationaal verschijnsel. Dat is, dat is, interessant, dat is interessant om dat te zien. Zeker niet alleen Nederlands, Nederland, maar het is ook Nederlands. En dat betekent dus dat ook die partijen die dus zo afhankelijk zijn... van de kiezer van, de van dat moment... Dat die zich zo op, op, voortdurend neiging hebben om hun oren te lang te laten hangen naar die kiezer. En zo is het natuurlijk er een, een, een, een, bepaalde maatregelen die het kabinet moet nemen. Eh, en zeker als het gaat om bezuinigingen of ingrepen, die zijn ontzettend onsympathiek. Die, die komen slecht over bij de kiezers, die vallen slecht. Dus dan worden ze wel aangekondigd. Maar als het verzet dan zich manifesteert, nou, dan zie je graag dat men zie je vaak dat het dat men op die, op die terugkomt en dat je dan gedeeltelijk... of helemaal niet meer uh, doet wat je tenslotte hebt aangekondigd. En u zegt eigenlijk dan dus dat uh, als je uh, je oren laat hangen... naar wat de kiezer wil, dan verkoop je in eerste instantie onzin... die je later weer terug moet nemen. Uh, of is dit wat al te hard? <lacht> dat is een beetje hard, maar... <lacht> en het is en wel... daarom zo waar. <lacht> en het leidt altijd tot een heel nee, sterke focus op de korte termijn. Ja, het is, het is, het is vooral de korte termijnvisie die, die speelt... Hè? Hmm. En uh, iets ook wat, wat je op een gegeven ogenblik door de persoonlijkheid van een politieke leider. Uh, je, uh, je kunt zeggen wat je wilt, maar Wilders heeft natuurlijk toch een zekere uitgesproken politieke uh, uh, presentie. Ja, waar je niet zomaar omheen kunt. En die, ja. die, die, die, nee, daar kan, dat kan, dat kan eigenlijk niemand ja. omheen. Oké, okay, dit was Klinker de Munt voor vandaag met Frans Andriessen, minister van Financiën in het kabinet van Acht Wiegel en oud-Europese commissaris. En Joop Schippers, hij is arbeids- en emancipatie-econoom. En Theo Kokker, die zit in Rotterdam en hij is pensioendeskundige. Hartelijk dank en tot een volgende keer. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators, maar is altijd op zoek naar een uitweg. De wereldburger. Vandaag. De Franse melkveehouder Sylvain Fruno uit Notre-Dame-des-Landes in Bretagne. Hij heeft meer aan zijn hoofd dan melkprijzen en quota. De stad Nantes wil een nieuw vliegveld aanleggen... precies op het land waar al generaties lang boeren hun brood verdienen. Plattelandscorrespondent Karen Meijerik zocht hem op in Bretagne. Deze koeien staan heerlijk in de zon en uit de wind... in hun weiland, omgeven door lage bomen en struiken. We zijn hier niet ver verwijderd van de Franse havenstad Nantes... maar die stad lijkt heel ver weg hier. Dat is schijn. Volgend jaar moet het traditionele bockage-landschap... plaatsmaken voor een nieuw vliegveld. En een van de mensen die zich daar al ruim 40 jaar tegen verzetten... is melkveehouder Sylvain Frenot. We gaan liever naar Ik rij met hem mee op de tractor naar zijn boerderij in Notre-Dame-des-Landes. Het is hier waar de Vinci Groep volgend jaar gaat beginnen met de aanleg van een nieuw vliegveld. Volgens de presentatie op hun website zou het huidige vliegveld van Nantes in 2020 te klein zijn. Là we het complètement à van het project. Dus hier, wat is het? Het kan een aerogar, het kan de piste zijn, of iets zoals dat. Maar alles euh, wat we hier zien, waar we doorheen rijden, mooie landwerkers met aan aanweerzijden, bossen, bramen, allerlei beste struiken, oude eiken... Euh, ja, dit gaat straks euh, allemaal verdwijnen. Nou, alles gaat worden getrun. De arbre, de bockage die we hebben, rischent alles te zijn voor deze aberration van het d'aéroport. Als we zijn aangekomen op de boerderij, vertelt Fréno dat hij al de vijfde generatie is hier. Dus een zoon van 18 die staat al in de startblokken om het straks over te gaan nemen. Moi, je suis de vijfde generatie agriculteur aan het hier. Mijn père, mijn grootvader, mijn arrière-grandpère, arrière-arrière-grandpère. waren daar voor mij. hier. ik ben hier geboren. Uh, mijn ouders hebben het huis waarin ik nu woon gebouwd. Ik ben uh, geboren aan de andere kant van de weg. En als je kijkt naar dit, uh, dit terrein. Ja, dit, gaat allemaal, uh, dit zou dan dus allemaal moeten verdwijnen als het vliegveld uh, er komt. En het is, uh, het is echt werkelijk uh, uh, de boerderij van zijn voorvaderen, en zo, zo voelt het ook. Dus als wij, als wij hier kijken naar, naar het landschap, elke bossage, elk hoekje, dat kent u. Chaque endroit, chaque champ, chaque coin een histoire. chaque champ een histoire. Bij iedere plek heeft Geno zijn herinneringen. zoals het veld waar zijn vrouw hem vertelde dat ze zwanger was. Toen lagen de plannen voor het vliegveld er trouwens al, die dateren uit de jaren 60. Maar met de oliecrisis van 73 verdwenen ze in een la. In de jaren 90 kwamen ze opnieuw op tafel. Dat er echt in 2012 begonnen wordt met bouwen, dat lijkt frenou onmogelijk. Ja, ce sont les projections du porteur de projet. Technisch niet in 2012. De presidentsverkiezingen van volgend jaar zijn in ieder geval een mooie kapstok voor een nationaal debat over de keuze vliegveld of landbouwgrond. We altijd de hoop de een jour. Er Waarom moeten er in Frankrijk 96 vliegvelden zijn, in verhouding met bijvoorbeeld maar 40 in Duitsland? Hier wil echt elke burgemeester zijn vliegveld nalaten. Wat een stom gedoe. De boeren en de dorpsbewoners komen steeds meer tegenover de lokale bestuurders te staan, die hun afspraken met de Fensie-groep al gemaakt hebben. Frenno vertelt dat hij regelmatig lastig gevallen wordt door de politie. chemin, chemins uh, Vanochtend nog stonden Et, uh, bah, van ze van ergens van langs de, de, de weg in de schaduw te patrouilleren, de zegt de hij. De en elke dag willen de ze de onze de papieren, de papieren de controleren, de terwijl ze echt prima weten wie we zijn. De Het de is de gewoon de puur de om de ons de lastig de te vallen. met Met zijn snoer en zijn stoere verschijning lijkt Frenno nogal op die strijdbare smid uit de Asterix strips. En Hij hoopt op hetzelfde soort goede einde. We een jeugdbeuf om te zeggen dat we en dat we het vercuur broche. Zoals in Asterix en Obelix. Hij zegt in die schuur gaan we feest vieren als we van de Vinci-groep gewonnen hebben. Ik ben al een kalf aan het vetmesten voor dat feest. Een beetje zoals Asterix en Obelix. Ze voelen zich ook een beetje dat kleine Gallische dorp wat dapper weerstand blijft bieden. En in dit geval tegen de Vinci-groep. Veni, vidi, Vinci. Oei. <laughs> no, pas Vinci. Veni, vidi, pas Vinci. U hoorde de Franse melkveehouder Sylvain Bruno. Karin Meirik helpt volgende week mee bij het melken... en praat over de toekomst van de melkquota en de voedselprijzen. En u kunt de wereldburgers volgen via onze site villavp.nl. Dit was de villa voor vandaag. Maandag is er weer een. Straks het Radio 1-journaal met... Uh, Tim Overdik Lucella Carasso. Lucella, wat gingen jullie doen? Hi. Natuurlijk veel saap. Een werknemer reageert vanuit Zweden op de uitspraak van de rechter... dat de adempauze niet gegund is aan het bedrijf. De adempauze die Victor Muller wilde. En burgemeester Wolfsen van Utrecht die is opnieuw in het nauw gekomen. Er zijn documenten weg... Vernietigd. Uh, die gaan over de aanpak van de problemen van het weggepeste homostel in Utrecht. En de burgemeester informeert op dit moment de Raad. En wij spreken een van die raadsleden na afloop. Dat na het nieuws van half vijf. En daarvoor is hier Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 In totaal staat er 100 kilometer file. Bij Utrecht is de kans om in de file terecht te komen het grootst. En bij Rotterdam valt de drukte mee. Een paar files vallen op. Op de A1 bijvoorbeeld van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Voorthuizen en de Afrit Hoenderloo, 6 kilometer door een aanrijding. De A10, de ring van Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd... waarbij een vrachtwagen en twee auto's betrokken zijn... Daardoor zijn er bij Sloten twee rijstroken dicht. De politie moet uitgebreid sporenonderzoek doen... en daardoor blijven die rijstroken waarschijnlijk nog een uur lang dicht. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer tussen Westpoort en Sloten. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam 4 kilometer bij Delft... door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. En het is druk op de A28 van Utrecht naar Zwolle... tussen de Uithof en Amersfoort 15 kilometer.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 Goedemiddag, het einde voor autobedrijf Saab komt in zicht. De Zweedse rechter geeft het bedrijf geen uitstel voor het betalen van de rekeningen. Zometeen de opties die baas Victor Muller nog heeft. Politieke oneenigheid over de bezuiniging op het persoonsgebonden budget. Wat levert de bezuiniging op en wat voor kwaliteit zorg blijft er over... bij de plannen van het kabinet? Daar draait het om. De strijd in Libië heeft de afgelopen maanden 30.000 mensen het leven gekost... zegt de overgangsraad. Verslaggever Hans-Jaap Melissen zet daar zometeen zijn vraagtekens bij. En we gaan ook bellen met Rotterdam... waar een gaslek op de Tweede Maasvlakte even voor paniek zorgde. Het Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. De Nederlandse topman van Saab, Victor Muller, krijgt niet de adempauze voor zijn bedrijf die hij wilde. Door de uitspraak van de rechter kunnen schuldeisers nu in principe faillissement aanvragen. Correspondent Rolien Kreton onderweg naar Zweden. Uh, het nieuws is dus heel simpel. Geen bescherming voor schuldeisers. Wat betekent dat voor Saab? Het ja, betekent heel slecht nieuws. Uh, Victor Muller die gaat nu in hoger beroep. Maar eh, ondertussen dreigen, inderdaad, eh, eh, dreigen de schuldeisers faillissement aan te vragen. En dat zijn onder andere de vakbonden. Eh, die eh, moeten volgens de regels binnen twee weken faillissement aanvragen... om aanspraak te kunnen maken op de, de lonen uit wat ze in Zweden noemen het staatsgarantiefonds. Anders krijgen hun leden gewoon geen lonen. Nou, Die, die werknemers van Saab die zijn al... Uh, boos dat ze al. Uh, uh, ze, ze hebben nog geen loon voor augustus gekregen. Zitten al uh, 12 dagen nu zonder geld. Dus de vakbonden die voelen aan de ene kant de druk om faillissement aan te vragen. Tegelijkertijd ja, willen ze natuurlijk ook er alles aan doen om uh, Saab te helpen en, en ervoor te zorgen dat SAP toch nog uh, redt. Maar het aanvragen van een faillissement binnen twee weken, zoals jij beschrijft, uh, zal dat, ga, dat zal toch niet gaan plaatsvinden voordat het hoger beroep is behandeld? Nee, um, volgens de regels. Um, als uh, zeg maar tijdens het proces dat uh, Muller uh, in hoger beroep gaat, mag er geen uh, faillissementaanvraag uh, plaatsvinden. Dus we moeten toch uh, wachten. Heb je al mensen gesproken in Zweden? Hoe zijn daar de reacties? Ja, mensen zijn teleurgesteld. Uh, uh, kijk, gisteren was het toch nog de hoop van werknemers dat uh, Saab het zou redden. Uh, uh, Victor Muller uh, uh, probeerde iedereen ervan te overtuigen dat uh, ja, hij een goed uh, plan had. Dat er uh, een goede kans is op een reorganisatie van het bedrijf. Dat het geld van de Chinezen eraan komt en dat het een kwestie van wachten is totdat het geld eraan komt. Ja, dus de, de teleurstelling is toch wel groot dat het nu niet lukt. Eh, tegelijkertijd zijn er toch wel veel mensen in Zweden, veel deskundigen, die zeggen van ja, dit hadden we wel verwacht, omdat het bedrijf in zo'n slechte staat is, eh, de schulden zijn... Een uh, hoog 150 miljoen euro uh, schuld. De fabriek uh, heeft al vijf maanden, uh, uh, ligt al vijf maanden uh, uh, plat. Er is uh, vanaf het voorjaar helemaal geen één auto geproduceerd. Dus de rechtbank had niet anders gekund dan met deze uitspraak komen. Dus de laatste mogelijkheden worden nu nog onderzocht door Muller en door Sap. En dan is het woord aan de vlokbond en de schuldeisers. Rodin Kreton, dankjewel. Goede reis naar Zweden. Waar wij zelf nog proberen contact te leggen. Deze uitzending. Met Victor Muller en we zullen ook spreken na half zes ongeveer met een werknemer van Zweden. Een man die al 16 jaar daar werkt en nu zijn uh, licht hierover zal laten schijnen. Dan de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Die leveren minder op dan het kabinet had berekend. Dat stelt het Centraal Planbureau. Het kabinet denkt 900 miljoen te besparen door de maatregelen... maar volgens het Centraal Planbureau is het 600 miljoen. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, de oppositie had om deze berekening gevraagd van het planbureau. Is het een grote tegenvaller voor het kabinet? Nou, dat zou je wel denken, want inderdaad zitten er op het eerste gezicht... Uh, um, tussen die twee berekeningen een gat van 300 miljoen miljoen. Dus inderdaad kan de eerste conclusie gemakkelijk zijn dat het kabinet een tegenvaller heeft van 300 miljoen. Maar zo is het toch niet helemaal. Uh, want alles opgeteld en afgetrokken is het gat uiteindelijk 100 miljoen. En dat komt omdat er ook een meevaller is van 200 miljoen. Dus uh, onder de streep lopen de bedragen wat minder uit elkaar dan je zo uh, zou denken. En toch hoor je de oppositie zeggen van we willen nu een debat en dit kan allemaal niet. We hadden het nog zo gezegd. Wa waarom is dat dan? Nou dat zit hem vooral in het feit dat het kabinet een belofte heeft gedaan. Toen deze maatregelen werden aangekondigd begin juni... Euh, zei het kabinet erbij... iedereen die in het nieuwe systeem nog recht heeft op zorg... die krijgt ook kwalitatief goede zorg. En voor de duidelijkheid, dat is niet iedereen die nu nog een PGB heeft. Maar het kabinet wil borgen dat de mensen die straks in aanmerking komen voor zorg... die ook goed krijgen. Luister maar eens naar hoe premier Rutte het zei op 1 juni van dit jaar. Voor het gros van de mensen die op dit moment PGB gebruiken... zullen ook in de toekomst voorzieningen in, a, in uh, voorzieningen aanwezig blijven. Vanaf 2014, dan gaat er nu een systeem in... dan zullen er andere voorzieningen voor deze mensen zijn. Dat kan omzitten uh, voor mensen die daarvoor een aanmerking komen, voorzieningen in Natura. Ja, hoe dat nou precies moet, dat is niet duidelijk. Dat wordt allemaal nog uitgewerkt. Maar die zorg blijft dus op peil, zegt het kabinet. En dat kan ervoor zorgen dat er van die hele bezuiniging helemaal niks overblijft. Want zo redeneert het CPB en zo redeneert ook de oppositie. Het kan tenslotte niet allebei waar zijn. De zorg kwalitatief op niveau houden. En tegelijkertijd die bezuiniging realiseren. Uh, en het kabinet kan dan wel zeggen dat er uh, ook besparingen mogelijk zijn... Uh, door een andere manier van werken in de zorg, door vernieuwingen, ook door innovaties, maar dat kan het CPB niet uitrekenen. En de vraag is nu dus, aan welke belofte gaat het kabinet zich houden? Aan die bezuinigingsbelofte of aan de belofte om de zorg op peil te houden? Ja, dat is de grote vraag. Dat wil de Kamer natuurlijk ook heel graag weten. Maar allereerst wil de Kamer nog voor Prinsjesdag... dus voordat de miljoenennota wordt aangeboden met de regering in debat. Uh, niet alleen een wens van de oppositie, maar ook van bijvoorbeeld van de VVD... want ook daar zijn ze geschrokken van deze berekeningen. Uh, voor de oppositie is wel duidelijk wat er uit dat debat moet komen. Die plannen, plannen leven leveren niks op en moeten dus van tafel. Nou, en dan wil iedereen natuurlijk ook graag weten wat het kabinet ervan vindt. Uh, dat zou ik ook graag willen weten, maar daar zijn ze nog over aan het nadenken bij ik het ministerie. Het dus dat komt misschien later vandaag. Ik hoor het al. Wilma Borgman, dankjewel, vanuit Den Haag. Een jaar geleden had de Britse modeontwerper John Galliano alles wat hij wilde. Als artistiek directeur van Christian Dior had hij de modewereld aan zijn voeten. Soms letterlijk. Totdat er berichten kwamen over antisemitisme. Dat hij in dronken buien mensen uitschold. En het werd opgenomen op een video, getoond en vervolgens werd Galliano ontslagen. Er kwam een rechtszaak en een paar uur geleden veroordeelde een Parijse rechter Galliano tot een voorwaardelijke geldboete van 6000 euro. Tientallen cameraploegen staan al opgesteld voor de ingang van de rechtszaal. Die komen in actie als de deuren opengaan. Het a condamné monsieur Galliano De aanklager komt als eerste naar buiten. Is die straf eigenlijk niet veel te laag voor zo'n tot voor kort befaamde modeontwerp? De pijn voor meneer Galliano is heel lourd. En het feit dat hij status van icoon heeft Meneer Galliano is veel meer kwijtgeraakt dan dit. Zijn reputatie is naar de knoppen. Hij was een icoon en alles is kapot voor hem. En dan concludeert hij dat het een hele zware straf is. Is hij malade? Ik weet het niet. Posez de vraag aan zijn advocaat. Dat moet u maar vragen aan zijn advocaat, zegt de aanklager op de vraag of John Galliano niet gewoon ziek is in plaats van antisemiet. Sauliano is veroordeeld voor drie vergrijpen. Tot twee keer toe riep hij antisemitische leuzen en schold hij mensen uit. En hij was te zien op een amateurvideo waarin hij zei dat hij hield van Adolf Hitler. No, but I love Hitler. Hitler. Mensen zoals zouden zijn. Ja, je moeder Oh my God. De hele affaire kostte Galliano zijn baan als modeontwerper bij Christian Dior. En in juli kwam hij naar de rechtszaal, bood zijn excuses aan... en zei dat het allemaal komt door een verslaving aan pillen en drank. Dat hij geen antisemiet is, maar een verslaafde. De ontwerper is vandaag niet zelf in de zaal aanwezig bij het vonnis. Dat hoeft ook niet van de rechter... Zijn advocaat heeft na afloop al wel even met hem kunnen spreken. Et aujourd'hui, Monsieur Galliano n'est pas, à mon sens, heureux. Il est simplement soulagé, soulagé de pouvoir mettre tout cet épisode derrière lui. Opgelucht dus dat deze nare episode nu achter de rug is. en Galliano hoopt dat hij zich vanaf vandaag weer kan richten op de toekomst. Et de pouvoir regarder l'avenir, un avenir où, espérons-le, les gens zullen comprendre et pardonner. Een verslag van correspondent Ron Linker in Parijs. Het voetbalseizoen is nog maar net begonnen. Of de KNVB dreigt duizenden amateurs met een speelverbod... omdat hun spelerspassen niet meer geldig zijn. Bijna kwart voor vijf. Helene Geest, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Het is een normale spits, 120 kilometer. Bij Rotterdam valt het erg mee met de drukte vanmiddag. Bij Amsterdam niet, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Op de ring van Amsterdam is dat gebeurd bij Sloten. Daar is een vrachtwagen bij betrokken en twee personenauto's. De politie is op dit moment bezig met sporenonderzoek... en daardoor zijn er bij sloten twee rijstroken dicht. De file die is vijf kilometer en waarschijnlijk gaat het daar duren tot een uur of half zes. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucela Carasso en Tim Overdik. De bemanning van het internationale ruimtestation I ISS... zou vandaag eigenlijk terugkeren naar de aarde. Zou. Want door de mislukte lancering van de Russische Progress raket twee weken geleden... is die terugkeer een week uitgesteld. Het gaat vaker mis de laatste tijd in de Russische ruimtevaart. Zo vaak zelfs dat deskundigen menen dat het geen toeval is. Als je het Ruimtevaartmuseum in Moskou binnenkomt. is het eerste wat je ziet een enorm bronzen beeld van Yuri Gagarin. Een van de grootste helden in de Sovjetgeschiedenis. Want midden in de Koude Oorlog waren het niet de Amerikanen. maar de Russen die de eerste mens de ruimte inschoten. Gavarit Moskwa. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Сегодня есть определенный застой, который выражается в том, что значит в течение maar van die trots van toen is steeds minder over, zegt Valeri Menshikov, een beetje bitter. Hij staat bij een replica van de raketten die hij lanceerde vanaf lanceerbasis Baikonur, waar hij 25 jaar werkte. Als luitenant begon hij er en als generaal-major verliet hij de basis om zijn carrière in de wetenschap te vervolgen. Er is sprake van stagnatie in de Russische ruimtevaartsector, zegt Menshikov. De afgelopen 20 jaar is veel te weinig gedaan. Natuurlijk doet iedereen zijn best om er het beste van te maken, maar veel is het niet. In de jaren 90 van de vorige eeuw was er in het hele land geen geld. Ik herinner me dat we zelfs geen salarissen konden uitbetalen, jarenlang. En toen zijn we een hele generatie mensen kwijtgeraakt. Allemaal gingen ze de commercie in of naar andere plekken waar ze nog een beetje fatsoenlijk konden verdienen. Maar ja, de onderzoeken gingen door, zegt Mensikov. Nu is er wel weer geld. De gemiddelde salarissen op mijn instituut liggen rond de 1.000 euro per maand. Dat is voor Russische begrippen heel behoorlijk, hoewel het zeker geen topsalaris is. Maar, zegt Mensikov, we hebben nog steeds bij lange na niet genoeg mensen. Het probleem is ook dat degenen die wel goede opleidingen volgen in grote getalen Rusland verlaten. Mijn eigen dochter bijvoorbeeld volgt een opleiding in de ruimtevaart. Maar van de 23 mensen van haar groep zijn er maar 9 hier gebleven. De rest is naar Europa gegaan, naar Amerika, naar Japan. Overal ter wereld lijkt het willen ze werken, behalve in Rusland. In de bioscoop en het museum worden de grootste prestaties van wanneer getoond. De laatste tijd is het Russische ruimtevaartprogramma vooral in het nieuws door allerlei debakels. De mislukte lanceringen volgen elkaar in hoog tempo op. De laatste blamage was het neerstorten van de Progress ruimtecapsule. Die moest het internationaal ruimteschip ISS bevoorraden, maar stortte net na de lancering neer. Dus geen toeval, zegt Mensikov, dat het vaker misgaat. Vroeger waren er extreem strenge controles op alles wat er gebeurde. Echt op alles. Dat is al lang niet meer zo. En zo ontstaan er dus allemaal menselijke fouten. Is niet. Zo erg als in de jaren negentig is het niet meer. De politici snappen nu ook wel dat als ze meer succes willen... ...en willen dat Rusland een leidend land wordt in de luchtvaart... ...dat ze dan heel veel geld moeten investeren. Maar zelfs op het allerhoogste niveau is het beseffen niet... ...dat je er met geld alleen nog niet bent. Je hebt ruimtevaders nodig, maar ook technici, wetenschappers... ...producenten van ruimteonderdelen en ga zo maar door. Het is een hele industrie. Om dat weer op te bouwen, dat gaat nog jaren duren. Trots is hij nog wel, zegt Menchikov, op de ruimtevaartindustrie waarin hij zo lang heeft gewerkt. Maar, zegt hij, voordat hij dat doet ook wel behoorlijk pijn. Kisha Hekster maakte dit verslag over de Russische ruimtevaart. 12 voor 5, Marco verhoeft met het weer. Marco, wat ik nou eigenlijk het liefst heb, als je toch weet dat het gaat regenen, is dat het dan de hele dag regent. En vanmorgen ga ik wandelen, 45 minuten met de hond. Ga ik droog weg, word je nat, is het droog. Word je weer nat, kom je droog terug. Daar ben ik helemaal gek van. Gaat dat voor alle Nederlanders vandaag? Nou, niet overal, maar het is wel dan komen en gaan van buien geweest. In het zuiden van het land, uh, daar had je wat beter heen trekken gekomen. Want daar was het gewoon een uh, tijd lang achter elkaar nat geweest. Dus uh, maar ja, ik denk dat je eigenlijk liever droog weer hebt. Uh, dat komt er wel een beetje aan, maar het is allemaal niet echt stabiel. Want morgen blijft het een beetje als vandaag Max? Mm, ja, het ziet er wel iets anders uit. Morgen krijgen we met warmere lucht te maken. Uh, en dat wil wel eens een keertje zomaar het land binnenstromen. Maar het wil ook wel eens een keertje wat moeilijker gaan. Nou, je raadt het al, morgen gaat het wel moeilijker en gaat het dus gepaard met bewolking en ook wat regen, vooral in de ochtend in de middag wordt het dan weer eventjes wat droger tussendoor, misschien een beetje zon en dan wordt het allemaal wel een stuk vriendelijker Ja, want we klampen ons vast, Lucel en ik, aan jouw belofte eerder deze week dat het zaterdag overmorgen wel eens 23 graden zou kunnen worden Ja, ik heb hem zelfs nog wat opgeschroefd, want ik denk dat we wel eens naar de 25 kunnen gaan en in het zuiden van het land misschien zelfs nog wel wat hoger het wordt echt even een explosie van temperatuur en dat komt omdat de wind gaat draaien die wordt zuidelijk en daarmee wordt warmere lucht onze kant op gestuurd. En dat allemaal voordat er weer een lage drukgebied aankomt. Nou ja, dan raad je het al een beetje. Het is van korte duur. Want die warmte gaat zaterdag al gepaard met een beetje broeierig weer. En nou, dan kan er weer een regen of onweers bij ontstaan in de loop van de dag. Het is dus maar één dag. Hoe verklaar je dat zo'n korte en hevige zomerse opleving? Ja, dat heeft wel vaker als de depressies aankomen. Als voor zo'n depressie de wind eventjes gaat draaien naar het zuiden. Dan komt die warme lucht onze kant op. Maar ja, het is wel een, een, een bewegend systeem. Komt vanaf de oceaan, trekt... Nou, in dit geval richting Scandinavië. En daarmee komt ook koelere lucht alweer in het kielzog mee. En die koelere lucht weet ons dan in de loop van zondag alweer te bereiken. En dan is het inderdaad vaak eventjes heel mooi, eventjes warm en pats. Daarna gaat het weer omweer en is het weer voorbij. En dan noem je op de weerredactie kwalitatief uitermate teleurstellend, geloof ik. Hè? Ja, inderdaad. En uh, de oplettende uh, luisteraar die zal de afkorting herkennen. Maar, maar wel een uh, bewegend systeem, maar dat is het volgens mij altijd, of niet, Marco? Nou, het wil wel eens een keertje wat stil liggen. Kijk, als dat nou net eventjes ten westen van Ierland blijft liggen en niet onze ik kant op komt, dan houden we die zuidelijke stroming in stand. En dan kan het wel een paar dagen achter elkaar mooi weer zijn. Maar ja, in dit geval zit er toch een beetje gang in de zaak en schuift het door. En uh, dit is ook niet de laatste die uh, in de buurt gaat komen. Eh, want uh, volgende week hebben we gewoon weer wisselvallig weer. En dan krijgen we de ene na de andere storing over. Dus best eventjes wat mooi tussendoor. Maar ja, dan heb je ook weer momenten met buien, regenachtig weer en flink wind. Marco Vroef, dankjewel. Dan Libië. 30.000 doden, 50.000 gewonden en duizenden vermisten. Dat is volgens de Libische overgangsraad... het trieste resultaat van zeven maanden opstand tegen Gaddafi. Hans-Jaap Melissen was vanaf het begin van de revolutie regelmatig in Libië. Hans-Jaap, nu hier. 30.000 doden. Weet jij hoe ze tot dat aantal komen? Ja, het is heel knap natuurlijk, want ze zijn zo druk nog aan het zoeken naar Gaddafi. En tussen hebben ze ook mensen eruit gestuurd om doden te tellen. En, en daarmee geloof ik het dus ook al niet. Zij zijn hebben schattingen gemaakt van, uh, van, van die aantallen. Zo'n rond getal zegt er eigenlijk altijd meteen al dat ze het niet precies weten. Uh, maar een paar weken geleden viel nog een getal van 50.000 doden. Dus ik denk dat ze het inderdaad niet weten... maar wel graag een hoog getal naar buiten willen brengen. Hoe komt dat getal op jou over? Hoog? Want dit is niet wat jij hebt waargenomen toen je daar was. Zoveel doden. Nee, de doden vielen niet altijd in grote aantallen. Er waren allerlei slagen die geleverd werden... En dan gingen er weer eh, misschien soms als tientallen mensen dood. Uh, er zijn bij de slag om Tripoli denk ik eerder honderden doden gevallen... dan duizenden bijvoorbeeld. Uh, toen kan ik nooit op alle plekken tegelijk zijn... en, en zou er theoretisch allemaal hè, een heel groot geheim massagraaf kunnen liggen. Maar dan had je denk ik al veel meer mensen gezien die daarover waren gaan praten. Hè? Want waar zijn dan al die lichamen? Dat is altijd de belangrijkste vraag, heel concreet... als dit soort zaken spelen. En ik heb dat bij meerdere conflicten, oorlogen, aardbevingen... Onderzocht vaak van hele hoge aantallen. Die worden vaak voor een soort politiek doeleinden gebruikt. Om aandacht te vragen. Om, soms om, om het succes te claimen. Als je heel veel doden aan de andere kant maakt. Dan heb jij als militair succes gehad. Of zo. Dus het, heeft vaak, het, is, het is een wapen eigenlijk. Mensen hebben er een bedoeling mee. Er is wel zeven maanden gevochten. Is er dan zoveel misgeschoten? Ja, dat denk ik wel. En ook in gebieden waar bijna geen mensen meer zaten. Um, het zat heel vaak heel erg vast het front. En dan vielen er wel af en toe slachtoffers... omdat er dan raketten heen en weer geschoten werden. Maar die raket... Ik, ik ben erbij geweest dat wel eens een bom vrij, vrij dicht bij mij viel. Maar dan werd er niks verder geraakt. Ik ook niet. En uh, zo gaat er een hoop mis vaak in de woestijn. Mis in, in, in, op de manier dus dat je niemand uh, doodschiet. Dus ik denk dat dit ook weer een getal is... waarbij zij uh, willen benadrukken... Hoe, hoe erg de gaddafi troepen bijvoorbeeld bezig zijn geweest. Wat ook opmerkelijk is, is dat... Gaddafi natuurlijk ook wilde laten zien... Uh, in het begin van de, uh, van de bombardementen van de NAVO... dat, dat de NAVO natuurlijk burgers raakte. Hè? Liefst een grote aantal. Hè? Dat... En er zijn begrafenissen geweest... Waar, waar de toen embedded pers naartoe ging. Hè? De mensen die uh, daar mochten komen als journalist in Tripoli... En daar zijn lege kisten gezien. Uh, die werden dan net begrafenissen. En dat hoef je niet te doen op het moment dat je dus heel veel lijken in het mortuarium hebt liggen van, van bombardementen van de NAVO, waar heel veel burgers bij gesneden zijn. Je bedoelt dat Gaddafi lege kisten door de straten liet gaan? in Ja, Tripoli. Nee, dan werden de journalisten, de buitenlandse journalisten, opgetrommeld om bij een massa-begrafenis te zijn van een NAVO-bombardement. En daar hebben journalisten, journalisten die ik absoluut vertrouw... gezien dat daar lege kisten ook bij waren. Om het, misschien waren er in sommige kisten wel echt doden. Maar er werden toneelstukjes opgevoerd. Ik heb zelf beelden gezien waar ik absoluut van overtuigd ben... dat dat nep gewonden waren. Er zijn burgerslachtoffers gevallen bij NAVO-bombardementen. Er zijn burgers eh, doden en gewonden. Maar ik denk niet in de vele duizenden... Ze hebben het ook over duizenden vermisten. Heb jij verhalen gehoord over mensen die vermist zijn? Ja, maar vermisten, die worden heel vaak opgeteld bij dodentallen. En die mensen duiken ook vaak weer op. En in Tripoli of in Libië is er een probleem... dat er heel veel mensen in die 42 jaar Gaddafi zijn vermist... Ik was zelf bij de inname van de gevangenis, Abu Salim... waar uh, mensen meteen in de papieren gingen kijken van... zit mijn broer hier, Had, heeft hij hier gezeten? Ja, die man is dus vermist, die zat daar niet. En die is waarschijnlijk ergens al jaren geleden gedood door Gaddafi. Maar ja, dat is niet van de recente oorlog. Hans-Jaap Melissen over de slachtoffers in Libië. Ruim 40.000 amateurvoetballers mogen dit weekend geen wedstrijden spelen, dat zegt de KVB. De spelers hebben namelijk een verlopen ledenpasje. En zonder pas zegt de Bond geen wedstrijd. Rob, de leden van de KVB, goedemiddag. Goedemiddag. U bent erg streng, meneer de leden. Nou, ik niet alleen hoor, er zijn de verenigingen zelf ook. Want die hebben uh, bijna een jaar lopen leuren uh, achter spelers aan om uh, een pasfoto in te leveren voor de nieuwe spelerspas. En dat is gelukt bij 650.000 voetballers en voetbalsters in Nederland. Maar die 40.000, 50 50.000 zijn een beetje laks geweest. Kunt u nu nog enkele weken respect geven voor deze 40.000 mensen? Ja, we hebben zoveel uh, gedaan. En, en vooral de verenigingen hebben zoveel gedaan om spelers te mobiliseren en te motiveren om die foto in te leveren. Uh, dat de verenigingen nu ook zelf zeggen, ja, als je na tien keer vragen en nog niet wil luisteren, dan uh, moet je maar één of twee weken op de blaren zitten. Hoe weten we eigenlijk dat deze mensen nog wel voetballen? Want misschien zijn ze wel gestopt met, uh, met voetballen. Althans, degene die hun pasje dus niet hebben verlengd. Ja, de, de ledenadministratie is uh, volledig geautomatiseerd. Zodra iemand uh, niet meer voetbalt, wordt hij door de vereniging afgevoerd uit het systeem. En nieuwe leden worden weer ingevoerd. Uh, dus dat kun je bijna van, uh, van uur tot uur bijhouden. Dan zegt u zonder pas geen wedstrijd. Dan weten we allemaal dat er in de lage klasse bij het amateurvoetbal... de scheidsrechters de, vaak zelf worden aangeleverd door de clubs. Die moeten dus die pasjes controleren... en zouden ongetwijfeld een ogen kunnen dichtknijpen. Ja, uh, dat, uh, dat verhaal kennen we. Uh, en we kennen ook de verhalen die nu een ronde doen... over de, uh, de spelerspassen en, en de noodzaak daartoe. En de behoefte aan controle. Uh, dus... Er zal er best zijn doorheen glippen. Uh, Eén maar of veel zal het deel uh, zal het goed gaan. Maar uh, in grote getale verwacht u dat niet? Nee, nee, nee. Maar hoe controleert nee, u dat? weet nu wel. Maar de verenigingen zitten er zelf ook bovenop. Want die hebben zoveel energie gestopt in, uh, in het boven water halen van die foto's. Dat ze zelf op websites. Uh, uh, en dat kun je zelf controleren. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Op de website van de vereniging kun je zien uh, zonder pas uh, niet spelen. Ja, zou, het misschien... ja, zou het misschien kunnen dat uh, veel mensen het niet doen, veel voetballers, omdat ze het nut er niet van inzien? Uh, ja, dat hebben ze nog niet aan ons laten merken. Nee, nee maar met andere woorden, wat is merken. het nut? Nee, maar ze willen, ze, willen graag, uh, ze willen graag voetballen. En ja, als je naar de bibliotheek gaat om een boek te halen en je hebt geen pasje bij, dan ga je ook met lege handen de straat op. Maar waarom zou je er een moeten hebben voor het voetballen? Omdat de verenigingen graag willen uh, dat een lid volwaardig lid is... contributie betaalt en uh, volledig zijn, zijn plichten nakomt en dan van de rechten kan genieten die hij als uh, lid van de voetbalvereniging geniet. En daarvoor heb je dat pasje nodig? Ja. 40.000 mensen. U verwacht dat de scheidsrechters hun werk morgen goed gaan doen? Want we hebben wat voorzitters gesproken die zeggen... We, nou, het zal allemaal wel loslopen. Ja, als, je het, als je het bekijkt over het hele land, dan is het gemiddeld één uh, speler per team die uh, nog geen geldige pas heeft, uh, dus er zullen, naar onze verwachting, uh, bijna geen wedstrijden niet doorgaan. Maar er zullen wel degelijk spelers aan de kant blijven. We gaan het zien zaterdagochtend. Het gespeeld worden, want het weer wordt goed. Rob de leiden van de KVB, hartelijk dank. Graag gedaan. Na vijf uur gaan we kijken naar de mogelijkheden die nog resteren voor Victor Muller van het belaagde Saap. Het wordt heel, heel moeilijk. Vanavond BNN Today. Als je terugdenkt, hè, wat is dan uh, wat is het ergste? Dat mijn ouders dat het zo moeilijk, maar ja. Ik zag het aan hun. Ze zijn gewoon echt zwaar van ouders. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik heb volgens mij bijna niemand aangededen vandaag. Maar net niet? Nou, ze was wel oké okay, volgens mij. Luister me. en kijk mee op Radio1.nl. Je hebt ervan gekeken, van gaat het op Radio 1? Ja, nee, ik ben uitgestapt we... en ik, ze was wel oké okay, volgens mij. Op <laughs> Radio 1. Het nieuws van alle kanten.